Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 22 jaar cel en tbs tegen een man uit Almelo. Hij zag vorig jaar twee vrouwen dood en begon toen met een kruisboog op een verpleegkundige en een agent te schieten... Jord, een verslaggever van RTV Oost over de strafeis. Het Openbaar Ministerie gaf aan dat ze eigenlijk voor een levenslange celstraf wilden gaan. Maar dat er toch wordt geacht dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. En dat maakt dus dat de celstraf wat lager uitvalt, 22 jaar. En daarbij wel de TBS met dwangverpleging aan wordt toegevoegd. Over nou, een maand horen we welke straf de verdachte krijgt, dan doet de rechter uitspraak in de zaak. Een deel van Schiphol is al urenlang afgesloten. De Marcheussee kwam in actie toen iemand die was aangekomen met het vliegtuig ...zich bij hen melden. Ja, een man heeft zich gemeld op ons bureau hier op Schiphol Plaza. En hij heeft bij de collega's aangegeven dat hij gevaarlijke stoffen bij zich heeft. Nou ja, dan nemen wij natuurlijk het zeker voor het onzekere. Een deel van Schiphol Plaza werd afgezet en er kwam een speciaal team om de man te onderzoeken. Hij is opgepakt en met een bivakmuts op afgevoerd. We weten niet veel over hem, behalve dat hij 55 jaar oud is en is opgepakt voor bedreiging. En over een uurtje, dan is het zover. Dan speelt Nederland de beslissende wedstrijd in de pool op het WK. Tegenstander is Qatar. En mijn collega Eline de Zeeuw heeft alle scenario's even doorgenomen. Nederland die heeft tegen Qatar al aan een punt genoeg om door te gaan. Aan spel dus. Als ze verrassend toch verliezen van het al uitgeschakelde Qatar... dat nog niet een hele goede indruk maakt, dit toernooi... dan zijn ze afhankelijk van die andere wedstrijd in groep A... die tegelijkertijd wordt gespeeld. Wint Ecuador van Senegal? Dan komt Oranje eigenlijk met de schrik vrij. Maar wint Senegal of spelen ze... Dan gaat het doelsaldo uiteindelijk een rol spelen. Het weer blijft droog vandaag, graadje of 9 gemiddeld nu. Vannacht en morgenochtend kan het weer flink mistig zijn. En ook overdag lijkt het aardig op vandaag. Ja, bewolkt. Kans op een spantje regen. En het is dan opnieuw een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Zeewelslaanderen komt lokaal nog dichte mist voor. Verder wat viel op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras 2 kilometer. En door inzet van hulpdiensten is het treinverkeer van en naar Schiphol ontregeld, nog zeker tot een uur of vier vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie.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 say hey.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 Ja. En toen kwam ik uh, jouw naam ook nog tegen trouwens. Ik dat, dat hij ook uh, opgestapt was. <laughs> ja echt. Wat, als programmaleider. Ja ook Albert Jan stapt op stond, er, uh, stond erbij. Ja maar dat had niks met het artikel te maken. Dat was gewoon, uh, dat was gewoon uh, de bedoeling. Dat ik zou stoppen als uh, programmaleider. Ja oké. Okay, nou Maar ze maakten ja, maar... weer van alles van. Dus. Toen, toen heb ik het maar weer even verlengd. Want ja. Anders was er geen programmaleider. Nee klopt. En Hebben we die nu wel? Dus uh, nee op dit moment uh, <laughs> niet. Nee. Dus als Goed. je niet meer op de radio zitten. Uh, hey. Ja, het is wat. Nieuwe job? Ja, <laughs> ja. ja ik, kon, ik, kon, ik kon het proberen natuurlijk. Hè. Tegenwoordig was, kan je zo uh, even facetimen hè. Uh, vanuit, vanuit Drenthe naar, uh, naar uh, Zandvoort. Geen enkel probleem. Geen nou, enkel probleem. Ja. We gaan het uh, tweede uur doen. Uh, toch een beetje de regio in. Gaat het lukken? Nou, dat gaan we nog even testen. De, de, de TD is net langsgekomen en heeft een, uh, wel een oplossing gevonden. Maar we moeten nog even testen of hij het doet.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 in zouten landen in zouten landen in... en dan zitten we hier in het oude strand wat je vertelt gaat me nuchteren man Over de hoog zie ik de grijze wolk ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent Hij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 Heel veel positiviteit uh, op terug, toch? Klopt, dat was, uh, dat was prachtig. Ja, een 30-jarig uh, jubileum hebben we helaas Helaas niet, uh, niet vanwege corona ook uh, uh, op dat moment? konden we helaas niet uh, vieren, maar wie weet wat in het vat zit... Will wellicht verzuurt dat. Zeker, zeker, zeker. Heb jij wat klaarstaan? Ja, of, uh, ja. ja, ja, ja. dan ben ik heel benieuwd een, uh, wat je uitgekozen hebt. Van een luisteraar. Hebt. Wat is dit? Ben Benieuwd. Hij was op verzoek, uh, Obizan. Ja, ik weet niet of je geluisterd heeft. Nee, maar... okay, okay, <laughs> hij okay. was wel op verzoek. Nou, een leuk uh, plaatje, wat was het? Uh, this Boy van de uh, Beatles. De Beatles, nou. Goud van oud. Goud van oud. Uh, dank je wel voor het draaien. Klinkt lekker trouwens, uh, vanaf uh, ja, ja, dat, dat toestel. Ja, dat, op, op, op, op. Gaat, dat gaat prima. <laughs> Mooie uitvinding, dank je wel, uh, Martijn, uh, daarvoor. Heel veel lekkere muziek uh, vanmiddag tussen twee en vijf. Zandvoort op zondag.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 Radio, zouden wij zo zeggen. I really can't say. Baby, it's cold outside. I gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been. I'm hoping that you dropped so in. very nice. Hold your hands, they're just like My mother ice. will start to Beautiful, worry. what's your My father hurry. will be pacing the floor. Listen to that fireplace really I'd better scurry. Beautiful, please don't oh, baby, just to have a drink more. I'll put some records on while the I pour. The neighbors might think baby, it's bad out there. See <laughs> what's in this drink? No caps <laughs> to be had out there. I wish I knew how Eyes are like starlight To now. break this spell I'll take your hat I'll Your hair it. looks so I to say no, no, Mind no, if so. I'm moving closer At least I'm gonna say that uh, I tried What's the sense of hurting my pride? I really can't say Baby, don't hold out. Baby, it's cold, cold outside, outside. Oh, You're very pushy, you know I like to think of it as opportunistic Simply must go Baby it's cold outside The answer is no But baby it's cold outside <laughs> The welcome has been How lucky that you so dropped in nice and warm Look out the window <laughs> At the My star. sister will be suspicious Gosh your lips look delicious My brother will be there at the door Waves upon a tropical My shore My maiden aunt's mind is Gosh suspicious. your lips Oh, maybe well, just a cigarette more. Never such And a blizzard so. before I gotta get home Baby, you freeze out there Say, lend me your comb It's up to your knees out there You've really been grand. I feel when I touch but your But don't you see How can you do this Thing to it's me, there's bound to be a talk tomorrow. Think of my life lungs. At stroke. least there'll be plenty and plenty. If got pneumonia and die, really can't, can't stay. Maybe it's cold. It's another drink then. Hé, <laughs> hey, zo is meneer. Het voelt uh, cream heel cream. koud aan als je nu uh, naar uh, buiten gaat. Dus uh, kleed je goed aan en uh, alles lekker binnen blijven. Luister naar Zandvoort op zondag tot aan 5 uur. En hij was alleen someone I know. And she was pretty. Ooh, yes, she was.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 J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet. En oubliant, souvent dans, souvent dans ma course contre le temps, mes amis.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 Ah, mes relations sont vraiment haut placé, au décoré. très haut placé, décoré, très décoré, influent, très influent, bedonnant, très bedonnant, des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout près, près j'ai toujours de le. Mes amis étaient pleins Oui, Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, oh. avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les bêtards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Voor het verhaal, ik weet dat ik je, je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes dat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 by playing my favorite song, me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going.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 Love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 day.